De Amerikaanse regering wil dat Rusland stopt met het schenden van internationaal recht. Moskou moet zijn troepen van de Krim terugtrekken, anders volgt een politiek en economisch isolement, zegt het Witte Huis. De presidenten Poetin en Obama hebben anderhalf uur gebeld over Oekraïne. Poetin heeft nog eens uitgelegd dat Rusland zich het recht voorbehoudt om Russische belangen en burgers in Oekraïne te beschermen tegen aanvallen van nationalisten. Volgens Rusland zijn die een reële dreiging voor Russen op Oekraïens grondgebied. Ouderen die nu in een instelling wonen houden het recht om daar te blijven. Misschien moeten ze verhuizen naar een ander tehuis, maar niemand verliest zijn recht op een plek in een instelling. Dat benadrukt staatssecretaris Van Rijn in reactie op het bericht dat veel verzorgingshuizen hun deuren moeten sluiten. Bewoners maken zich zorgen, niemand komt op straat te staan, zegt Van Rijn. Dat is altijd het beleid geweest. In Den Haag heeft een man zoutzuur gegooid naar drie mannen... die met geweld zijn huis wilden binnendringen. Daarbij raakte een van de overvallers en de man zelf gewond. De drie mannen probeerden de woning in het laakkwartier te overvallen. Om zichzelf te verdedigen gebruikte de bewoner zoutzuur. Daarna renden de overvallers weg. Hoe het met de bewoner en de gewonde overvaller gaat is niet bekend. Olympisch kampioen Michel Mulder is in het Olympisch stadion in Amsterdam... ook Nederlands kampioen sprint geworden... Bij de vrouwen ging het goud naar Mago Boer. In het allround-toernooi is Sven Kramer gedisqualificeerd. Hij kwam op de 5000 meter over de streep met een kick-finish. De scheidsrechter vond dat zijn schaats niet helemaal op het ijs stond. Het weer overwegend droog en kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie in de 3e. Joy, welkom, Spirits. de Thijs Melderink. De wereld van BNN. Een hele goede nacht. De komende 60 minuten vlieg ik met je naar China. Naar Spanje en naar Brazilië. Ik ga uitzoeken hoe de post wordt geregeld in het buitenland. Pieter Post, Pieter Post. Met zijn poes verdient de kost. In zo'n rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Ja, ik zat uh, toch nog een klein beetje in de cartoonstemming. Brieven en kaarten, ze worden steeds minder verstuurd. Dat uh, hoorde ik afgelopen week. En nou uh, goed, ik help zelf, zelf ook niet uh, echt mee, want mijn laatste kaartjes ook alweer twee maanden geleden. Pakjes via internet bestellen, dat doe ik af en toe nog wel. Ik kan me zo voorstellen dat er ook landen zijn waar de analoge post nog veel belangrijker is dan in Nederland. Waar veel meer verstuurd nog uh, wordt. Of juist minder. Nou, dat gaan we horen van onze correspondenten. En uh, gisteren, zaterdag, was het uh, Nationale Complimentendag. De hele dag ging het om oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Maar ja, wat geldt als compliment en wat als belediging is niet uh, hetzelfde over de hele wereld. Ook daar ga ik het uh, over hebben, de komende uur met uh, onze correspondenten. En nou, we hebben weer een team hoor. We hebben Ellen Petit in China. We hebben Jesse Derks. Uh, die zit in uh, Barcelona. En we hebben Wold Bodewes. En die zit in uh, Brazilië. Eerst eens even checken of iedereen uh, present is dus te beginnen met Ellen Petit in Shanghai. nacht. Goedemorgen. Hallo, ik ja. Dat waar is altijd, ik. altijd die nacht en die morgen. Hé, hey, um, in Shanghai uh, hoorde ik dat er een raar verhaal met een, met een ei... Hoe zit dat ja, we Ja, een ei. Naar het kader van de rugbereid, denk ik. Um, het stond in, in alle kranten, om er even aan te geven hoe goed de nieuwsvoorziening is. Uh, er was een, uh, een stelletje geweest dat hun, um, hun slaapkameractiviteiten wat, wat uh, wilde opkrikken. En die zijn aan de slag gegaan met een gekookt ei. En ja, waar laat je dat? Uh, dus dat hebben ze in mevrouw's vagina gestopt. Maar toen kwam het er dus niet meer uit. Toen zijn ze eerst aan de slag gegaan met een, uh, met een lepel en een paar eetstokjes. Dat ging niet werken. Toen kwam die mevrouw op het lumineuze idee om dan maar gewoon heel veel op en neer te gaan springen. Zodat de er misschien te werk zou doen. Um, dat is ook niet gelukt. Toen zijn ze toch maar naar het ziekenhuis gegaan. En dat hebben dan, de klanten hebben dat dan aangegrepen om um, een soort van verkapte gezondheidswaarschuwing aangaande seks te kunnen plaatsen. Geen eieren meer oh. erin stoppen. Oh. Nee, Ik... geen eieren. Nee, we zaten er wel op bloed serieus in. Hè? Nee, dat moeten mensen uh, maar niet meer doen. Maar... Um, we snappen wel dat ze het wat leuker willen maken, maar ze moeten toch voorzichtig zijn. Ja, uh, is, die, is die vrouw die dat gedaan, heeft nou ook een soort uh, van, uh, lokale beroemdheid geworden? Of, of weet niemand wie het is? Nee, ze hebben het wel keurig gedaan zonder naam en toename, en geen foto's en zo. Dus uh, uh, gelukkig kan die mevrouw normaal over straat en normaal weer eieren kopen zonder dat. Ze, de supermarkt, meneer, afvraagt maar waar die heen gaan. In, in Nederland zou waarschijnlijk Gordon de grap hebben gemaakt, nummer 39 met ei. Maar dat gaan we hier natuurlijk ja. niet doen in dit programma. Maar laten we het niet doen. Alleen, blijf hangen. Ga ik naar uh, Jesse Derks. Ja, goedenacht. Onze uh, nieuwe aanwinst in Barcelona. Goedenacht. Hallo. Maar op dit moment ben je in Oostenrijk. Uh, ja. Even doen we altijd met, uh, met, met nieuwe mensen. Stel je eens even kort voor, wie ben je? Wat doe je? Nou, ik ben de Jesse. Um, ik ben uh, ah ja, eigenlijk uh, een jaar of twee jaar geleden naar uh, Spanje gehuisd. Uh, uit een opwelling eigenlijk. Um, ik dacht, het weer eens daar iets lekker. Dus laat ik daar in elk geval even een zomertje zitten. En uh, dat is in positieve zin uit de hand gelopen. Uh, dus ik heb daar ook mijn master gedaan. En dan uh, ben ik op dit moment eventjes in Oostenrijk. En, en, en uh, wat voor werk doe je in, uh, in Spanje? Uh, in Spanje heb ik eigenlijk uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Voornamelijk horeca. En uh, later is er ook uh, ja, eigenlijk uh, toerismewerk bijgekomen. Dan ben ik uiteindelijk ook gids geworden. Oh ja. Nou, we gaan zo meteen uh, jouw e eerste bijdrage horen. is <laughs> dus blijft okay. hangen. Ga ik uh, tenslotte naar uh, Wolf Bodewes. Die zit in uh, Brasilia. Dat is de hoofdstad van Brazilië. Goede nacht, Thijs, alles goed? Ja, met jou ook. Ja, prima. Maar jij realiseerde je afgelopen week ineens dat er altijd iemand uh, meeluistert naar je verhalen hier in dit programma, hè? Ja, dat klopt. Nou, een, een beetje achtergrondinformatie. Ik kom uit uh, Noord-Brabant. Uit het uh, dorp met stedelijk allures dat uh, naar buurder naar luistert. En natuurlijk in deze tijd van carnaval... Uh, is het als Brabant natuurlijk... Uh, ja, even uh, teruggrijpen op mijn roots. En uh, ik dacht op plotseling aan... dat mijn, uh, mijn ouders die zijn nogal... Uh, die zijn, die zijn goede kerkgangers. Dat was mm -hmm. een goed Bramanderse... wat uh, mm -hmm. En hun, uh, hun priester of uh, ja, de voorganger in, uh, in de kerk... Die, uh, die heeft mij een keer gezegd dat hij altijd naar dit programma luistert. En daar moest ik eigenlijk heel erg aan denken... want ik hoorde natuurlijk nou carnaval Brazilië... dat wordt die groot gevierd. Dus ik kreeg, ik kreeg meteen uh, ja, zo'n uh, zo gedachte van... Uh, hey, leuk, misschien dat hij dan vanavond weer luistert. en Maar goed, dat het uh, deze keer niet over... Uh, al, te, al te extreme onderwerpen gaat. Daar gaat het <laughs> toch nooit over? Nou, we hadden het net alweer over ja, een ei, uh, over wil, wil, je hem nog goed, wil je hem nog iets zeggen, die priester, of niet? Nou ja, ik heb hem uh, met, met kerst gezien. Ik vond hem een hele mooie ontmoeting. Heel veel over mij gehoord via mijn ouders natuurlijk. En uh, ik hoop dat hij vanavond weer luistert. En hij, uh, hij heeft zelf ook in uh, Langem Brazilië gewoond. Geloof ik, ja. Dus uh, ik hoop dat hij, uh, dat hij wat update uh, krijgt over de huidige stand van zaken hier in het land. Nou, leuk, dat is leuk om te horen dat uh, de priester meeluistert uh, tijdens het schrijven van de zondagmis naar dit programma. Wolt, blijf hangen. gaan we zo meteen uh, met jou als eerste praten over post. Maar we gaan eerst luisteren naar Milo.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 Uit een van de meest dichtbevolkte landen van Europa... waar 40% van de mensen Frans spreekt. Jorde Milo uit België. Radio. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. En we gaan luisteren naar Daniel Arends. Om een goede postbode te zijn... moet het je... diep van binnen... iets kunnen schelen... of mensen... ...daadwerkelijk hun post krijgen. Want dat, lieve mensen, had ik helemaal niet. Nee. Nee, joh. Er waren weinig dingen die mij minder konden schelen ja, want dan liep ik een soort hofje en dan zet ik hier mijn fiets neer en dan ging ik hier zo en dan tak tak tak allemaal brieven oh het gaat goed gaat goed oh ik ben al op de helft oh dit gaat echt lekker tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak en dan kwam ik hier maar dan vond ik onder in mijn tas een brief die weer helemaal daarheen moest en wat ik met die brief deed ja die kan je brengen maar ja ik ben geen atleet snap je en wat ik dan deed was nog gooide ik die brieven zo onder mijn bed of ja op weg naar huis in in totaal andere wijk of uh, soms stond er ook op uh, belangrijk en dan dacht ik altijd van oeh oe, dan bewaar ik hem wel. Nou, dat is gelukkig niet mijn postbode. Ik verstuur überhaupt zelf amper nog een, uh, een brief en met mij een heleboel mensen. Post.nl heeft er last van, las ik uh, afgelopen week. Ja, en ik vraag me eigenlijk af: hoe staat het met de post in het buitenland? Is het uh, daar ook op zijn retour door de digitalisering? Of uh, valt het allemaal wel mee? Ik ga allereerst naar uh, China, daar zit Ellen Petit. En uh, ze heeft in Shanghai haar eigen fietsbedrijfje. En hey, bij jullie loopt de post echt als een goed geoliede machine, hè? Ja, ze hebben natuurlijk heel veel mensen om het te doen, natuurlijk. Dus dat zal vast wel, uh, wel helpen. Maar het gaat wel lekker, ja. Dat was een grapje, of is het echt zo'n populaire uh, uh, baan? Ja, nee, dat gaat echt. Uit. Nou, <laughs> niet populair, maar we hebben natuurlijk wel in China overal heel veel mensen voor. En dat zorgt er wel voor dat veel yes. dingen. Uh, bijvoorbeeld als de post, het, ga, het, het loopt wel. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat maakt dat je vindt dat het daar zo goed loopt? Nou, het is altijd. Het is snel, het is goedkoop. En het werkt en het komt aan. Nou ja, dat is een beetje de criteria van postbezorging, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Hoe, kom, hoe, hoe komt het dan dat het daar zo goed geregeld is? Alleen maar doordat er zoveel mensen zijn? Nou, dat, dat weet ik niet per se. Ze zijn natuurlijk ook al, het is een heel groot land. Dus Ze, zullen, dus ze zijn, ervan, zijn er al um, zelf al aan gewend om het dan groot aan te moeten pakken. Weet je, als ze iets van Shanghai naar Beijing moeten, is dat vergelijkbaar. Dus van naar, van naar Nederland naar, weet uh, ik Spanje sturen bij wijze van. Hmm. En dat gebeurt allemaal binnen één bedrijf. Dus ze moeten die, ze moeten die logistieke netwerken ook wel goed hebben uh, uitgezet. Ja, hoe heet, het, de... hoe heet dat postbedrijf bij jullie? China Post. China Post. En dat is de enige. Of zijn er nog. Uh, nog... Uiteraard. Ja. Ja, maar niet dat er voor pakketjes of zo nog een andere is. Uh, nee, ze hebben geen speciale pakketbedorging. Wat ze wel hebben is per stad. Vaak um, van die kleine verschillende koeriersdienstjes. Um, en die worden nog heel veel gebruikt voor het versturen van aangetekende post. Um, en dat verstuur je nog heel veel, vooral, vooral zakelijk. Zodra ik iets moet opsturen naar een bedrijf... Mm -hmm. zal ik het altijd aangetekend laten versturen. En dat, kan, dat moet via zo'n koerier? Dat kan niet via China Post? Nou, je kan het er wel bij het postkantoor... Vraag of ze het komen ophalen. Maar je kan het ook bij een gewoon China Post postkantoor afgeven. Maar dan geven zij het weer aan een apart couriersbedrijfje. Wat zij dan weer in hunzelfde kantoor hebben zitten. Het is allemaal een beetje vriendjespolitiek vriendje wat dat betreft. Maar het werkt. Maar het loopt gesmeerd allemaal. Maar wordt er ook nog veel post verstuurd? Um, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als in Nederland. Uh, er zijn... Um, gewoon voor persoonlijke postbrieven en kaartjes hebben ze heel veel um, um, uh, internetcommunicatie dat ze heel veel gebruiken. Dus dat valt wel mee. Maar er wordt ontzettend veel op internet besteld. Dus pakjes, dat, uh, ja, dat is nog een hele grote business. En wat ik eerder zei, uh, zakelijk wordt er nog heel veel aangetekend op verstuurd. Dus um, brieven nee, maar de rest heel erg. Ja, ja. Hey, post wordt ook wel eens opengemaakt, heb ik gehoord. Ja. Is dat, niet dat, dat lijkt me, lijkt me heel erg. Ja, uh, ja, weet je, als je in China woont dan raak je er gewoon op een gegeven moment aan gewend um, dat je in de gaten gehouden wordt. Dat is nou eenmaal zo. En als je daar niet mee kan leven, dan moet je misschien niet in China komen wonen. Uh, maar het gebeurt wel eens inderdaad dat je een pakje uit de buitenland krijgt. omdat je denkt, dat is never, nooit, niet hoe het de eerste keer dicht is gepland. En dan moeten ze even kijken. Heb je dat wel, heb je dat wel eens gehad? Uh, heb ik het zelf gehad? Nee, vrienden, een vriendin van mij heeft het wel eens gehad. Een aantal vrienden van mij hebben het zelfs gehad. Ik mm, heb ik het? Nee, ik niet. Maar maakten nou, ook altijd jouw pakjes komen altijd goed aan? Nou, ze komen zo, altijd wel gedeukt aan. Zonder plak Gedeukt ook? Ja, ze zijn er dan niet zo netjes Oké, dus ze maken het als ze het niet openmaken, dan gooien ze ermee. Um, bij de douane gebeurt dat. Als je, als je uh, in China dingen bestuurt, valt het heel erg mee. Maar bij de douane moet je gewoon alles checken. en Ze zijn nogal uh, paranoia over wat ze allemaal het land in willen smokkelen. Dus daar gaan ze nog niet zo netjes mee om, nee. Oh ja. Hoe zien brievenbussen er eigenlijk uit in China? Oh, heel leuk. Vind ik zelf. Het zijn een soort van die grote pilaren op straat. Helemaal versierd met gouden krulletjes. Alsof je een beetje... Nou, weet ik veel. Volgens mij hebben ze in Londen. zien ze er wel een beetje hetzelfde uit. En de postbodes, zijn die ook met uh, gouden krulletjes en groen? Nee, dat zou leuk zijn. Nee, dat zijn gewone kleine Chinezen... die uh, in een mooie uh, donkergroen uniform op een donkergroen fiets... Um, zagrijden door de stad fiets. En heel veel, zeker? Ja, echt een leger. <laughs> en zijn, zijn er nog meer verschillen tussen China en Nederland qua post? We hebben een aantal gehoord. Zoals dat de boel opengemaakt uh, wordt. En, en... Het gaat snel. Het gaat heel snel. Binnen hoeveel, hoe, hoe, als je nu iets verstuurt, begin van de middag, dan. Nu? Hoe laat is het bij jou? Dan, oh, het, het, het is bij mij nu het is half tien, half tien ochtends. Dus als ik nu wat verstuur, ook al is het ook zondag, dan maakt het ook helemaal niet uit. Um, nou, Dan is dat morgen of overmorgen. Is dat ook aan de andere kant van China? Hè? Dus niet, niet alleen binnen de stad of binnen de provincie. Maar als ik vandaag wat naar Beijing verstuur, dan is dat daar morgen vroeg. En door de week, want dit is van zondag op... Nou, naar Beijing zal het ook een dag duren. Binnen Shanghai is het dezelfde dag nog, ook vandaag. Nou, het is gewoon allemaal goed geregeld daar, in China, ja, met de post. Ja, dus als je een briefje wil versturen, dan uh, doe ik dat voor je, geen probleem. Goed, ik stuur wel, dan doen we gewoon een tweetje, met meer van de tweetjes. Ellen uh, Petit, gaan we zo meteen hebben over complimenten. Yes, maar, ja. maar ook over belediging, hoor. Wees niet bang. Ik ga eerst uh, naar uh, Jesse Derks. Die uh, woont in uh, Barcelona. Hij geeft uh, culinaire tours. Maar op dit moment uh, zit hij in uh, Oostenrijk. Hey, Jesse, de post in Spanje en Nederland... Ja. Zou, denken, zou niet zo heel veel verschillen, denk ik, toch? Uh, dat zou je bijna denken. Maar uh, waar jullie het net hadden over uh, geoliede machines... Ja, dan, uh, dan, daar moet je dan in Spanje niet zo heel erg snel aan, aan denken. Um, het lijkt inderdaad wel op elkaar, maar uh, in Spanje mag je altijd uh, overal wel wat, uh, wat extra tijd voor inruimen. En datzelfde geldt voor, uh, voor post versturen en post ontvangen. Want, ja, want wat loopt er dan niet geolied? Het duurt heel lang voordat je je post hebt? Of... Uh, nou, het ontvangen van post uh, gaat nog wel. Buiten het feit dat het soms uh, niet aankomt. Maar als je post wil versturen, een pakketje of zo uh, bijvoorbeeld... dan uh, mag je zoals overal in Spanje uh, in de rij plaatsnemen... En dan, uh, dan ben je wel eventjes bezig. Want, ja? je, je zei, sorry hoor, ja. voor pakjes alleen of ook voor brieven? Nee, brieven kan je gewoon in de briefbus gooien. De... Dus, uh, dus dat gaat wel. Alleen, uh, ja, als je naar, naar het postkantoor wil om een pakje te versturen... Dan, uh, dan maak je kennis met de typische Spaanse uh, bureaucratie. En, uh, nou dat kan, een, uh, dat kan een, uh, een leuk tijdverdrijf zijn. Want, hoe gaat het dan? Je komt daar s ochtends om negen uur aan en dan? Ja, dan... Uh, dan moet je in een hele lange rij staan. Uh, en, uh, en daar zijn, uh, neemt iedereen wel uh, genoeg zijn tijd voor ook om, uh, om een pakje te versturen. En uh, nou, dan ben je bijvoorbeeld aan de beurt. En dan zou het allemaal kunnen dat diegene dan net pauze heeft. Dan, uh, dan ben je dus niet aan de beurt. En als dat niet het geval is, dan, uh, uh, nou, dan kan het bijvoorbeeld een beetje een ding vergeten. wat er nodig is. Je moet je, moet je dan, laatste zin even. Moet je, yes, je moet je laatste zin even herhalen. Want die kon ik niet verstaan. Als je dan wel in bent, Dan. Um, dan kan er heel vaak door een kleinigheidje of zo. Heb je bijvoorbeeld geen legitimatie bij je. Is het niet gelukt. En dan. Uh, nou ja, dan moet je weer terug naar huis. En dan moet je terugkomen. En weer in de rij gaan staan. Maar ja, en die, en die, in die rij komt. Omdat, maar als je dan eenmaal daar staat. en ze helpen je. is het dan snel verstuurd? Nee. <laughs> Ook niet. Nee, nee, nee. nee. Het is. Uh, het, ik, ik heb, tenminste, het versturen van pakketjes is bij mij wel altijd gelukt, maar ik heb ook wel pakketjes moeten krijgen die ik niet had gekregen. Ja, want dat zei je net ook al, dat, dat soms de post niet aankomt. Maar waar blijft het dan? Ja, dat weten we niet. Uh, ik weet wel dat het gerucht gaat dat sommige post, als dat waardevol is, wordt het opengemaakt. En uh, dat wordt dan gehouden door, uh, ja, door degene die dat sorteren of uh, degene die dat zouden moeten bezorgen. Uh, maar dat is een gerucht, dat weet ik niet zeker. Maar feit is wel dat het in mijn geval inderdaad ja, ook niet was aangekomen. Maar wat, wat, wat was dat voor iets? Was dat een envelop met flappen? <laughs> nee, nee, dat uh, was het maar zo'n feest. Nee, het, was, het was niet iets heel bijzonders, dus dan vraag ik me af waarom het überhaupt uh, gebeurd is. Dus dan denk ik dat het in de chaos is uh, ja, ja. gegaan. Ja, oké, okay, dus je zegt uh, als je post moet pakketjes moet versturen moet je heel lang wachten. Een uh, deel van de post komt niet aan. Uh, zijn er ja. nog meer verschillen tussen Nederland en Spanje qua post? Uh, nee, verder gaat het wel uh, gelijk op eigenlijk. En, en, en uh, is de post ook op zijn retour bij jullie, door e-mail e en dergelijke? Uh, uh, ja, daar heb ik uh, niet heel veel zicht op, maar ik denk bijna van wel. Dat kan eigenlijk niet anders. Ja. Ja. ja. Er wordt vanzelf ook minder natuurlijk, als je de hele dag in de rij moet staan voor een pakketje. <laughs> ja, ja, daar gaat de lol er snel vanaf. Ja. Jesse Derk, in uh, Barcelona, ik spreek je zo meteen uh, verder. Okay. Dan ga ik naar Wolt uh, uh, Bodewes. Hij woont in uh, Brazilia, de hoofdstad van uh, Brazilië. werkt op het vliegveld. Uh, vliegveld. Hey, wij hebben uh, een PostNL voor alle briefpost. Wie uh, uh, doet of doet dat bij jullie, uh, Wolt? Uh, nou ja, in eerste instantie is het uh, staatspostbedrijf Correios heet dat. Correios. Correios, ja. En uh, dat is eigenlijk het, uh, nou, de, de, de, de, het grootste bedrijf wat alle post uh, voor zijn rekening neemt. En doen ze dat altijd al? Uh, dat doen ze al nou, in harde geval, sinds uh, eind jaren 60, 1969. Maar met uh, de kolonisatie van Portugal uh, was er al een post opgezet. Dan hebben we het over uh, de 17e eeuw. En, uh, uh, en, en was dat een grote overgang dan in 1969? Nou ja, uh, dat weet ik niet. Ik was toen zelf niet bij. Maar goed, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het enigszins wel geprofessionaliseerd is. Alleen ik moet wel zeggen dat de aanvragen die ik nu heb met de post.. Dat kan wel een stukje beter. Ja, want. Geen zin. Nou, gehoor... ja, uh, mevrouw... nee, ja, het, het is ja, ontzettend langzaam. Je moet je voorstellen dat uh, Brazilië is een beetje een federatie van, van staten. Net zoals de Verenigde Staten. Uh, dus uh, overal als je, als je ergens iets naartoe stuurt. dan kunnen dus uh, heffingen gevraagd worden. of heffingen opgelegd worden. of invoertarieven. Dat gaat gewoon per staat. Oh ja. Dus, uh, nou ja, goed, dat heeft volgens mij misschien ook een beetje uh, uh, vertragingstechnieken voor post. Of, oh, mijn vrouw die moest uh, een tijdje geleden voor de hier in, uh, in Brazilië in, uh, een, um, hoe zeg je dat, een certificaat van uh, de studenten, voor elkaar om gedrag, heeft dat geloof ik in Nederland, mm -hmm. aanvragen, via aan, een uh, in het westen van het band. En dat was echt één ding, dat heeft er acht dagen over gedaan om een, voor een afstand van nou, misschien 1500 kilometer of zo, Do doordat, doordat het allemaal staat door moet. En maar, maar dan moet daar ook overal weer ja. invoerdingen op betaald worden? Nou ja, als, als je echt pakketjes gaat sturen of zo, of grote zendingen dan wel. Maar ik neem aan dat uh, mijn kennis van de posten een post is ook niet zo groot. Dat je een normale brief stuurt of zo, dat dat wel redelijk snel moet gaan. Maar ja, ik hoor van iedereen, uh, hoor ik dat het ontzettend langzaam gaat, dan willen we er zelf nog ook een ervaring mee. Sterker nog, ik, was, toen ik, nog uh, ik heb hiervoor, toen ik in, uh, in Brazilië kwam wonen, heb ik in, uh, een tijd lang in Argentinië gewoond. Toen uh, had ik een, een, een, een paar dingen bij me. Ik was net in Brazilië geweest om een collega van mij op te zoeken hier in uh, Brazilië. Mm -hmm. En toen uh, had ik, per rebuis had ik zijn oplader van zijn iPad van zijn nee. iPhone en nog een paar andere dingen meegenomen, die had ik in mijn rugzak zitten. Dus ja. die moest ik opsturen hè, vanuit Argentinië. Is nog steeds niet aangekomen. Het, nou ja, het was uiteindelijk wel aangekomen. Maar hij moest over dingen, nou, misschien al een totaal iets van 10 euro de waarde was of zo. Een stekje van een iPhone plus nog wat andere dingen. En dan moest hij iets van, ik, van 50 euro in terecht betalen. Nee, echt? Ja, serieus. En moest hij het dan aannemen ook of kon hij het gewoon weigeren? Nou ja, goed, hij kon het wel weigeren. Maar goed, hij uh, was een zo'n hoge nood van, de, van zijn iPhone-oplader. <laughs> ja. Dat hij het maar betaald heeft. Ik weet niet of hij het uiteindelijk op kosten van de zaak heeft gedaan. Hé, <laughs> hey, en, en uh, is, is überhaupt post belangrijk voor jullie? Of uh, wordt er ook bij jullie minder, minder briefpost bezorgd dan... Uh dan vroeger. Nou, er waren heel veel, uh, heel veel dingen die gaan. Moet je moet je, je persoonlijk, uh, persoonlijk op kantoren melden en zo om uh, allerlei administratieve handelingen te verrichten. Die kun je niet zoals in Nederland per post doen. Hè. En post, in Nederland kun je heel veel per post doen, of per mail, per internet om dingen aan te vragen, uh, of dingen te regelen, telefoonabonnementen af te sluiten. En hier moet je hier bestaat echt nog een beetje een, een, een cultuur van. Uh, je, moet het, je moet zelf naar het kantoor of naar de winkel toe gaan om dingen te regelen. En dan bevestigen ze dan per post. Die bevestigingen en zo, en telefoonrekeningen, die krijg je eigenlijk ook per post. Uh, Thuisgestuurd. We laten ook wel steeds meer gaan, dus natuurlijk, dat mensen van internet gebruik maken en ook rekeningen downloaden en zo van internet. Maar over het algemeen, uh, het hele gebruik van internet en zo, dat is hier nog niet heel erg goed uh, ingebeurd. Hmm. Dus uh, heel veel dingen ja, gaan nog bij, uh, gaan wel per post. Hey, en jij hebt uh, zelf ook een idee hè? om Cor Correios, de, de, de, de nationale postbedrijf, te helpen, heb ik gehoord. Ja, klopt ja. ja. Nou, ik werk voor een Nederlands bedrijf hier op, het, uh, op de luchthaven van Brazilia. We maken uh, een nieuw barrage en dat is een van de dingen die wij doen binnen het bedrijf. We maken ook allerlei sorteersystemen voor onder andere voor bedrijven. En nou is het zo dat uh, net de afgelopen week, eergisteren geloof ik, heeft uh, mijn directe collega heeft een, uh, een kennismaking gehad met uh, een van de hoge pies van uh, Coreos, dus van het staatspostbedrijf om te kijken of we hier een opvind kunnen uitbreiden... of ook uit te brengen voor een, een nieuw systeem. En dan gaat het nog een dus stuk sneller nou, allemaal. Dan gaat het allemaal een stuk sneller. Dan, nou, dan uh, dat zal het uh, een nieuw eikpunt worden... in de geschiedenis van het hele staatspostbedrijf. <laughs> dat gaan we, we, we, we meemaken. <laughs> mee als, dus als het erover is, dan horen wij het als eerste hier, hè? Ja, zeker weten. Wold in uh, Brazilië. dankjewel. je Ik heb uh, plaatsje klaarstaan van Manu Chao. Hey, en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador que solo brilla. Remedio chino e infalible. Why you say parla con me. Uit Italië, Eros Ramazzotti en Parla Comey. En daarvoor Manu Ciao. Hij komt uit Spanje en woont tegenwoordig in Frankrijk. Echte reiziger, dus wat dat betreft zou hij zo correspondent kunnen worden van dit programma. Radio 1, Dijs Malderink, BNN. De wereld van BNN. Afgelopen zaterdag, gisteren dus, was het nationale complimentendag. Jij bent toevallig een van de aardigste mensen die ik ken. Man, dan kan ik toch over jou net zo goed zeggen. Wat is dit nou? Dat valt allemaal mee. Jij bent niet alleen aardig, je bent mijn steun en toeverlaat. Alsof jij niet altijd voor mij klaarstaat. Ja, maar jij door dik en dun. Dat heb ik wel gemerkt. Als er iemand is die al die jaren onvoorwaardelijk achter mij is blijven staan, dan ben jij dat wel. Zou we nou hebben. Jij kunt wel een potje bij mij breken, maar dat is alleen maar omdat jij me nooit zult afvallen. Natuurlijk niet! Dat is trouwens niet eens omdat je zo aardig bent, maar dat is ook omdat jij het vermogen hebt om je in iemand anders in te leven. Dat vind ik zo knap, dat is een talent. Ik heb dat niet. Dat wordt het helemaal mooi. Als er hier iemand stijf staat van de talenten, dan ben jij het toch wel? Kees Thorne. krijg van niemand, zulke complimenten. Je zit toch zelf de hele tijd veren in mijn reet te prakken, man? jongen, <tie> jongen, jongen. Jonge. plek zat. Jordy, Kees Thorne en uh, Mike Baudet. Ja, ik zat eens dus even te denken: de grootste belediging die ik zelf wel eens uh, heb meegemaakt. Dat was niet mijn schuld trouwens, maar dat was bij een, een loterij tijdens mijn uh, eigen introductieweek. En er was, uh, ja, was een grote loterij, er was een heel podium vol met prijzen. En een gezellige host die, uh, die trok daar loodjes uit een grabbelton. En op een gegeven moment, toen werd een loodje getrokken van iemand die won. En die host die pakte zo'n prijs en het was een weegschaal. Nou en die winnaar die moest die, die prijs komen uh, halen op het podium. En die moest helemaal van het balkon komen en die kwam door de zaal. Uh, waar het helemaal licht was, kwam diegene uh, aanlopen. Alleen diegene was, nou zeg maar, echt ontzettend dik. Dus je hoorde zo'n golf door die zaal van... Oh, wat lullige weegschaal. Zo iemand. En die host, die had dat ook door. Dus die keek ook zo van, oh shit. En die, nou ja, die dacht, ik moet dat corrigeren. En die vloepte er toen uh, nog uit. Oh, sorry, ik had je niet gezien. Want anders had hij geen weegschaal gegeven. Nou ja, het werd daarmee nog veel pijnlijker dan het, uh, dat het al was. Nou ja, met, uh, dat was al pijnlijk. Maar uh, stel je bent in een ander land en je hebt daar cultuurverschillen... dan komen pijnlijke situaties nog veel vaker voor. Want het kan zomaar zijn dat iets wat voor ons de normaalste zaak van de wereld is... ergens anders zomaar een uh, grote belediging uh, kan zijn. Ik ga daarom uitzoeken wat de grote complimenten... en wat de grote beledigingen zijn in het buitenland. Uh, uh, Ellen Petit in, uh, in China. Jij wordt Pang genoemd in China. Is, da, is dat een compliment eigenlijk? Nou, zij vinden het wel. Ik, uh, ik was de eerste keer... Not amused, uh, kan ik je wel vertellen. Pang, wat is... Het betekent uh, wat... dik. Pardon? Dat ja, je... dik. Nou, en niet alleen dik, maar gewoon echt vet betekent het eigenlijk. <lacht> gewoon lekker vet. Oh, bij deze mijn excuses, uh, Ellen. Nee, dat is oké. Okay, je, je moet ook een beetje zelfkennis hebben. Um, ik ben voor de gemiddelde Chinees ook behoorlijk uh, groot. Ik ben lang en ik ben inderdaad niet, uh, niet smal. Um, maar ik, zij, vinden niet zozeer, zij vinden dat niet zozeer erg, want... Zij, um... Ben je klaar voor de oorlog of zo? Ja, nou, zoiets. Ja, je hebt genoeg te eten en je bent sterk. Dat vinden ze er ook van dan. Oh ja. zijn, er, zijn er meer van dat soort uh, complimenten in China? van wij zeggen, nou... <laughs> Liever niet. Ja. Nou, het, het, het zijn niet zozeer dus complimenten of beledigingen die gemaakt worden... maar gewoon uh, andere taboes. En als je daarover gaat praten, het is nou best wel... Uh, vervelend voor Chinese meisjes vanaf de jaren 23 als ze geen relatie hebben. Dus de vraag, um, heb jij eigenlijk een vriendje? Dat open potentieel ook echt een mijnenveld <laughs> aan, aan beledigingen. Terwijl ik dan gewoon denk, ben gewoon een beetje een praatje uitmaken. Dus die vraag stel ik ook niet meer. Maar dat vindt toch niemand een leuke vraag? Dat is, dat is, dat is zo, dat de oma altijd op de verjaardag zegt van, uh, heb je al een vriendje? Kom in je kleinkinderen. <laughs> Nou ja, goed, ik vind dat op zich niet zo'n heel erg... Ja, oké, als het op die manier gesteld wordt wel, maar... Maar mensen vinden het altijd stom. Nou ja, dat vind ik wel meevallen, hoor. Nee, maar ik vind het ook wel meevallen, maar ik zie dat alleen maar voor zo'n verjaardag... zo'n vervelende tante of zijn oma die dat vraagt. Maar dat is dus überhaupt geen gratis Dat is het op een hele leuke manier. En dan is het ook nodon om dat te doen. Nee, maar ik ga echt wel onder tafel van schaamte bijna van... Nee... En dan denk ik van, ja god, het antwoord is gewoon nee. En dat kan gewoon. En dat ja. komt allemaal wel goed met je kind. Oh. Um, maar ja, zij worden Zeg, zeg maar, je dat dan ook en... zo? Ja, ik, ja, maar dan wordt er meteen gezegd, ja maar jij bent buitenland, dat snap jij niet. Oh ja. Ze hebben ook echt, echt innige medelijden met mij dat ik nog geen vriendje heb. En ik ben al dertig. Dat, nou ja, het komt eigenlijk gewoon niet meer goed met mij. Dat weten ze. Maar weet, hoe weten ze dat dan? Want ze durven het niet te vragen. Nee, omdat, omdat ik er... Uh, ik denk, ik heb het daar gewoon over. En op een gegeven moment, na een tijdje kunnen ze wel... Um, uh, vinden ze dus wel uit het wel, hoe het zit, zeg maar. Ja. En als je een tijdje kennen, dan durven ze het wel aan je te vragen. Dan horen ze wel dat ze alleen met je zijn. Dat zullen ze nooit in een groep vragen. En dan wordt er zo... Maar één maar een... uh, Jouw vriend dan? Die is er niet. Oh, oh zo manier. Oh. oh, ja, ja, ja. Wat sneaky. Hey, oh. en, en, en stel, je wil iemand echt een groot compliment geven in China. Hoe doe je dat? Nou, complimenten geef je meer door, door dingen te doen op een bepaalde manier. En niet zozeer door, door, door dingen te zeggen. Dus bijvoorbeeld als je met een groot groep gaat eten... met, met zakenrelaties, ook met families... Dan, um, dan zorg je ervoor dat je dat het hoofd van de tafel, die het dan ook is dat die met alle egaars behandeld wordt. Maar dat gaat echt wel heel ver. Um, in China proost je met je glas. Je krijgt een glas met een beetje vol en daar ga je mee proosten. En dat sla je dan in één keer achterover. En dat is nogal een ritueel. Mm. Dus iedereen gaat dat doen met het hoofd van de tafel. Maar om aan te geven dat het hoofd van de tafel daadwerkelijk hoger is dan jij... gaat bij het klinken van je glas, zeg maar, moet jij zorgen dat je glas lager hangt. Dan die andere meneer. Maar die hooggeplaatste meneer is, of mevrouw, is natuurlijk hartstikke bescheiden. Dus die gaat zijn glas weer een beetje naar beneden doen om aan te geven dat hij zo hoog helemaal niet is. Maar op jij je glas ook weer naar beneden moet doen, maar op die persoon... Nou, op een Kortom, moment, die, die glazen je... raken elkaar nooit. Nou, die, zit, die mensen zitten al, op een gegeven moment op de grond. Die zitten echt op de knieën op de grond om te proosten als ze genoeg gedronken hebben. Wordt wel heel gezellig dan, heel intiem ook. Ja, het is een heel knusfeetje, wordt heel gelachen. Heb je nog meer van dat soort uh, voorbeelden die hem zeg maar niet in, uh, uh, in het verbale zitten, maar in het non-verbalen? Nou, je gaat niet tegen, tegen je, je meerdere of, of ouderen ga je niet in. Toevallig was ik vrijdag met iemand aan het praten en er was een heel familiedrama, want haar zwager ging vreemd en dit en dat... En en toen was ze over hem aan te het stellen wat ze vond. Ze zei, ja, en, en die schoonzus mij die moet gewoon weg, want die, die zagen, dat, dat komt nooit meer goed. En toen zei ze, maar ja, de familie vindt dat ze niet kunnen scheiden, dus dat heb ik ook maar gezegd. De familie vindt dat ze niet kunnen scheiden, dus dan? De familie, dus dan is dat nu ook mijn mening. Dus dat heb ik ook maar tegen de schoonzus gezegd, dat ze maar niet moet gaan scheiden. Maar ik vind dat ze dat wel moet doen hoor. Maar ja, de, de familie zegt ze niet, dus dan heb ik het ook maar gezegd. Omdat je anders iemand zou beledigen? Ja, omdat je, je gaat niet tegen hoger of, of, of ouderen, oude opa's en oma's, bazen, dat soort zegt. Daar ga je gewoon niet tegen in. Dat ja. zou een enorme belediging zijn. dat je wel niet. Ja. Zijn, er, zijn er nog meer grote beledigingen die je, die je kunt doen in China? <laughs> ja, als je voor een Japaner aanzien. Dat <laughs> ja. dat ook, niet leuk. ook niet voor de grap? Nee, dat grapje snappen ze echt niet. En, Ik denk en... dat het hetzelfde is als in 1947 Nederlanden voor een Duitser aanzien. Ik denk er ook niet, niet er goed over. Ik vind geen leuke grappen dit, Ellen. <laughs> nee, <laughs> het je, dat bedoel ik. Nee, hoe, hoe, hoe reageert de Chinees als je, als je hem beledigt? Dus als je hem dan uh, Japanner noemt bijvoorbeeld? Of uh, met het glas uh, onder de hoge pief gaat zitten? Um, ja, weinig. Ze, ze gaan dan een soort van quasi bescheiden doen. Terwijl ze dat, maar ja, wel zijn ze ook wel. Um, ze reageren er niet echt op. Het hoort er gewoon allemaal bij. Dus als het anders zou gaan dan dat ze verwacht zouden hebben, dan, dan zijn ze een beetje een eer gekrenkt, maar dat gaan ze dan in een hoekje een beetje voor zichzelf lopen uit, uh, uitbuzelen. Dat, dat word, er worden geen scènes ges, uh, geschopt. Dat is niet des Chinees. Het is een heel ingetogen volk wat ook betreft. Lijkt me wel lastig om het dan allemaal te leren. Als je er geen feedback krijgt. Ja, ja dat met vallen en opstaan. Met ja. vallen en opstaan. Goed. Nou goed dat jij het uh, nou toch wel zo snel allemaal onder de knie hebt daar. Ellen. Ja, yeah, I try. Putty. Onze pang in Shanghai. Mag ik dat zeggen? Dat is een compliment. Ja, dan mag je wel. Jij, ja, jij wel. Dankjewel. <laughs> Tot snel weer. Joe. We dan ga ik naar Jesse Derks. Uh, uit de Barcelona. Hij is uh, nu in Oostenrijk uh, op vakantie. Hé, hey, ehm. Um, um, wat, wat, wat moet je in Spanje echt uit je hoofd laten? Um, wat moet je echt uit je hoofd laten? Nou ja, er is, uh, in, in Barcelona zelf is er nog altijd één dingetje. En dat is uh, het, uh, het conflict tussen de Catalanen en de Spanjaarden. Oh ja. Ja. Um, dus um, als je tegen Catalanen praat, moet je uh, vrij voorzichtig zijn um, met tot in hoeverre je die als, als Spaans bestempelt. Uh, en uh, stel je gaat daar uh, de fout mee in? Wat, uh, wat gebeurt er dan? Hoe reageren ze dan? Uh, ja, dan zijn ze niet zo heel vrolijk. Want ze zijn uh, ontzettend trots op, uh, op wat ze hebben en wat ze doen. En uh, ze zien zichzelf ook absoluut niet als een, uh, als een Spanjaard. Dus uh, afhankelijk van hoe sterk dat, uh, dat zit bij diegene... Uh -huh. uh, kunnen, ze wel, uh, kunnen ze er wel echt door zijn. Ja, ja. En, en, en wat zijn nog meer uh, dingen die je moet laten in Spanje? Hoe, hoe, waarmee je iemand beledigt? Nou ja, je, zeg maar het, het, uh, het Nederlandse directe gedrag in, uh, in het algemeen. Kun je beter ietsje uh, iets afzwakken. In die zin, uh, Nederlanders zijn natuurlijk directe, staan dus ook bekend om. Mm -hmm. en, um, en bijvoorbeeld ook in, in, in werkomgeving, of, uh, of in mijn geval bijvoorbeeld met een, uh, met een werkgroep bij, bij, mijn, bij mijn studie. Ja, dan, uh, dan merk je toch dat de manier waarop wij gewend zijn om commentaar te leveren op elkaars werk. En uh, wat wij als kritiek zien, dat dat uh, door uh, de Spanjaarden vaak uh, als een persoonlijke aanval wordt ervaren. Ben je daar zelf tegen aangelopen al? Ja, ja, dat heb ik wel gehad, ja. ja. In, in je um, werkgroep? Of? Ja, ja, ja. Nou, in Nederland kun je zeggen van uh, ik vind dit en dat niet zo, uh, niet zo goed gedaan. Ik ben er niet heel tevreden over. Um, nou, en Dat wordt in Nederland uh, wel geaccepteerd. En daar, uh, ja, daar, daar kwam ik achter... Dat mensen dan echt denken dat je iets tegen hen persoonlijk hebt. Want wat, wat, hoe reageren ze dan? Worden ze dan boos of uh, gaan ze in een hoekje zitten huilen? Of? Uh, nee, nee, nee, in een hoekje zitten huilen, dat zou toch niet. Dat uh, is ook niet spaanswaardig. De warmbloedige uh, manier zijn, nee, die, die, die uh, worden dan wel boos in je gezicht, ja. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, dus, dus, dus, dus direct, uh, direct gedrag kan ook. Maar wat, dat is wel apart, toch? want hier in Nederland leren wij heel erg van: ja, het is ook geen commentaar, maar je moet zeg maar, onderbouwd feedback geven. Ja. Maar dat is iets wat zij niet kennen. Ja, nou ja. Je moet het, uh, je moet het gewoon uh, heel voorzichtig doen. Natuurlijk kan je wel uh, commentaar leveren. Uh, net als uh, overal. Maar, uh, maar uh, ja, je moet er echt uh, vrij voorzichtig mee omgaan. Gewoon. Ja. En uh, heel tactisch uh, zijn. En uh, het is ook altijd belangrijk om uh, dan ook positieve dingen aan te halen. Uh, en dan kan je ook wel een, uh, een commentaartje ertussendoor uh, doen. Maar over het algemeen... Um, zij zijn ook gewoon veel positiever. Ik bedoel, uh, het gaat ook over complimenten. En zij zijn wel ook veel sneller mensen die juist uh, complimenten geven. En, um... Ja, meer dan in Nederland? Ja dat, ja, dat vind ik wel. Doen we niet zoveel in ik... Nederland hè, eigenlijk? Nee, het is niet, uh, het is niet uh, heel erg Nederlands om dat te doen. Nee, dat is daar wel wat, wat normaler vind ik. En ik vind ook dat het gewoon een, uh, een ja, positievere manier van doen uh, is. Wel. Wat is het laatste compliment dat je van iemand hebt gehad? Het laatste compliment. Uh, dat weet ik niet. Maar, um, het maar heel veel van de complimenten gaan, uh, gaan over het uiterlijk. Bij, oh ja. bij iedereen. Uh, dat vind ik niet zo erg belangrijk. Um, dus hoogstwaarschijnlijk uh, was het daarover. Als je een nieuwe broek hebt of, uh, of je haar zit goed of weet ik wat, dan, uh, dan zullen mensen dat zeker zeggen. Doe je dat ook terug dan? Heb je dat al aangeleerd? Uh, ja, uiteindelijk. Uh, ja, uh, eigenlijk wel. Ik ja, denk dat de, sowieso de positievere kijk op het leven... die probeer ik wel elke dag uh, van, nou, van dat... in over te nemen. Nou, dat is heel goed. Dat moet je zeker mee terugnemen als je weer naar Nederland terugkomt. Ja, absoluut. Heb, heb, ik... je, wel, heb je wel eens iemand beledigd uh, per ongeluk... Zonder dat, je, zonder dat je dat door had? Behalve ja, dat je dus tijdens uh, je, je, je, je groepsmeeting... dat je iemands werk uh, belachelijk had gemaakt? <laughs> heb je nog ja, nou ja, ja. Ja, goed, belachelijk gemaakt ook niet hoor, maar... Uh... Nee, zo vat dus ik, ik het even samen. Ik, ik weet bijna wel zeker dat ik. Uh, gewoon door uh, nuchter Nederlands. ja, iets wat botgedrag eigenlijk. dat ik ongedwijfeld mensen daarmee. Uh, op, de, op de tenen heb gestaan. Ja, daar ga ik wel vanuit. Maar ah, je bent volgens mij helemaal veranderd. <lacht> ja, ja, ja, ja. We kenden elkaar natuurlijk daarvoor hartstikke goed. Hè. Wordt met de, we gaan het volgen, Jesse Derks, Of je met de week een warmere Spaanse persoonlijkheid uh, krijgt. Ja, okay, hartstikke goed. Jesse in Barcelona, dankjewel. Graag gedaan. Arsenal. Ga ik naar Wolte uh, uh, Bodewes in, uh, Brazilia. in uh, uh, Brazilië. Hey, um, waarover worden bij jullie uh, de meeste complimenten gegeven? Ja, over uh, mannen als ze vrouwen willen versieren. En dan uh, gaat de hele toeterdoos open. <laughs> ja, ja. Zoals, uh, dat lijkt dan wel een beetje op wat Jesse vertelde in. Uh, in Spanje, ja, of is, is, het, is ja. het ook andersom? Is het ook uh, vrouwen naar mannen? Nou, dat, uh, ik weet niet of dat aan mij persoonlijk ligt... dat ik dat niet aanvragen heb. <laughs> of dat ik misschien niet zo goed op markt ligt, Maar uh, ik heb het algemeen ook het idee... dat het vooral van, van, van mannen richting vrouwen gaat. En uh, dan wordt het echt... Uh... Vrouwen zijn dan de mooiste wezens in het hele universum. En, en nou ja, zonder, zonder haar kan mijn man niet leven. En blauw aan mijn je hele Je zegt het alsof je het vrij overdreven vindt. Niet alsof je er zelf ook al aan gewend bent om dat toe te passen. Uh, nee, ja, ik vind het wel vrij overdreven. Ik kan wel om hem lachen. Ik ben wat, uh, waarschijnlijk net zoals Jesse, uh, een beetje te nuchter voor dat soort dingen. Ja, maar ja, ik al jarenlang in Latijns-Amerika gewoond. Ik heb ook nog in Spanje gewoond. Dus ik weet wel uh, Latino's... Uh, uh, ermee omgaan. Maar het is... Uh, ja, ik, ik kan er niet echt in mee. Ah ja. Hoewel, ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, van als ik... Uh, ik ben wel uh, een beetje van Nederlandse botheid, ben ik wel uh, kwijtgeraakt hier in Latijns Amerika. Dus ik weet ook wel dat af en toe uh, een, een complimentje kan wonderen doen. En mm. ik moet ze bijvoorbeeld... Uh, nou, hier is heel veel... Ik moet bijvoorbeeld op het vliegveld, moet ik... Uh, een van mijn beveelde taken is heel veel toegangspassies. Mensen, collega's en zo, die moeten ook aan de... Uh, aan de kant komen we alle vliegtuigen geparkeerd zijn. Dat is een hele stukje veiligheidscontroles. En daar moet je pasjes voor hebben, toegangspasjes. Mm -hmm. En Er is één uh, afdeling over het vliegveld, die gaat over. En er werken alleen maar dames. Mm -hmm. Dus uh, daar probeer ik even met mijn uh, mannelijke shamans, voor zover ik die heb. probeer ik die even te gebruiken om, uh, om, om wat sneller pasjes te regelen. Om niet de hele dag toe te, te wachten, want er een enorme administratieve roms stond. Maar hij probeer altijd uh, persoonlijk contact met die dames aan te knopen. En af en toe een complimentje, een vakkundig complimentje te strooien van... goh, wat vind je haar leuk, bla bla bla. En dat werkt? Om even snel toegang te krijgen. Ja, dat is voor mij een middel om uh, die toegangspasje te krijgen. Oh, je misbruikt het gewoon. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben echt verschrikkelijk. Dan verschrik ik me om dan ik. Geef, geven jullie elkaar nog meer complimenten behalve dan over het uiterlijk? Uh, nou ja, ja het ging wel eens om werkkrediteren om, om een zaken. Maar dat mensen uh, het algemeen... Uh, Bold, wat heb je die pasjes ja, toch lekker snel geregeld? Ja, ze zijn, zijn, zijn vrij vriendelijk. Ja, ja zijn, mensen zijn heel erg vriendelijk, vind ik. Dus het is over het algemeen. Uh, ik, mensen zijn ook niet hard of zo. Dus de, ja, als, als je beledigingen krijgt bijvoorbeeld. dan zijn het hele zware beledigingen. Over het algemeen, ja, mensen zijn heel. Uh, die vermijden een beetje de conflictieve situaties. Ja, want wa, wa, wat is dan een, een echte grote belediging die je een Braziliaan kunt geven? Nou ja, vooral om beledigingen die om de moeder van het persoonlijk vestiging gaan. Want echt, uh, de moeder is een, uh, is een hoer. En, uh, nou. nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat is echt een, uh, een, een hele grote belediging. Natuurlijk verder alles, ja, iedereen, uh, als mensen echt kwaad worden, dan wordt iedereen voor, uh, voor alles van vast uitgemaakt. Geslachtsorganen, uh, dieren, combinatie van beide uh, thema's. Maar eigenlijk, het voordeel ik... is wel eigenlijk dat ik, ik woon al nou sinds uh, september vorig jaar in uh, Brazilië. Dus uh, mijn Portugees is niet helemaal optimaal. Gisteren staat wel uh, met de nodige biertjes aardig een aardige uh, aardig haven uh, <laughs> aardig Portugees dat gepraat vrienden. Ja. Maar uh, het probleem is wel, of uh, misschien ook wel weer een voordeel, als je een taal niet goed spreekt, of nog niet goed genoeg spreekt, dan kun je ook niet snel mensen belezen. Tenminste, die, die, de echte, de echte vieze woorden, de echte slechte woorden, die, uh, die ken ik nog niet. En ik zit niet op een puntje van mijn tong. Dus als ik op iemand boos ben op een Braziliaan, dan verschrik ik meer aan mijn eigen woorden. Dan ik van shit, ik kan er niet uit dus geldt Dat Dan schuilt je gewoon in het Nederlands. Ik moet een vandaal uitdrukken, ja. Maar jij ja. zegt er dus eigenlijk ook, er zit ook weinig tussen. Dus mensen zijn heel vriendelijk tegen elkaar. Of het wordt meteen heel grof van... je moeder is een hoer of... Uh, of een dier of een ja, wat van Ja, volgens mij. zijn alle Brazilianen zijn heel erg index. En uh, ze maken niet zo heel erg veel problemen. Dus als er problemen zijn... Dan, dan zijn dat misschien heel erge problemen. En dan gaan we meteen iedereen, uh, iedereen nog helemaal los. Ik had pas geleden, we wonen hier in een hotel. In een soort uh, ja, apart hotel. Noem je dat? Met appartementen voor lange verhuur, Voor mensen die hier langer wonen. En er was echt een. Uh, in de, in de, nou, normaal gesproken gebeurt het nooit in je mat. Maar echt een, een week of wat geleden was er een echtpaar. En die was echt furieus. Ik weet niet eens waarom. Maar die, die man die moest echt tegengehouden worden door de bewaking. Die wilde achter de balie en uh, die, die wilde zijn koffer hebben die daar stond. Ik weet niet, meer, ik weet niet eens van waar het over ging. Ik stond wel om uh, te kijken van waar gaat het over. Mm -hmm. En ik ben ja. echt, uh, nou ja, het ging zo snel wat gegeven, ik kon het allemaal niet volgen. Maar ik hoorde wel een intonatie dat het uh, geen vriendelijke tel. waren. Oh ja. Heb je wel eens iemand ja. per ongeluk beledigd eigenlijk? Uh, niet dat ik weet. Maar ik kan me wel voorstellen dat omdat ik wat uh, niet helemaal goed uh, beheers. Ja, je kan juist ik wel, gevaarlijk zijn. Dat ik niet. Ja, dat ik wel gekke dingen heb gezegd. Ja, ja. Dan kan ik wel even achter mijn schermers schaam, verschuiven dat ik het zo niet bedoeld heb. Ja, dan uh, goed. Heel tactisch. Vol Bodewes in Brazilië. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dan gaan we tenslotte nog uh, naar het land dat deze week in het nieuws was. Omdat een fabrikant daar in heel Europa een uh, voorraad borstimplantaten heeft moeten terugroepen. We gaan naar Frankrijk en daar zit Florent Pagny... à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture ça s'est déjà fait, avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. S'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire tout prendre, n'oubliez pas Le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et con pour moi Je préfère que ça parte à la bébière Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas La liberté de penser liberté de penser de penser Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent Je prends juste mon pyjama et je vous fais cadeau des oranges Vous pouvez bien même tout garder J'emporterai rien en enfer Quitte à tout prendre Je préfère y aller Si le paradis vous est offert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Non, vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Liberté de penser van uh, Florent zijn We zijn uh, bijna aan het uh, einde gekomen van uh, de wereld van BNN voor uh, deze week. We waren in Spanje, in China, in Brazilië, in Qatar, in Duitsland... in Australië en in de Verenigde Staten. En we hadden het over post, over cartoons, over werkloosheid... en over uh, beledigingen en complimenten. Het was natuurlijk Nationale Complimentendag vandaag. Naast mij zal Lika al gaan zitten. Die zit hier zometeen na drie uur. Heb jij nog een compliment gehad van oh. van iemand? Ik dacht dat je mij een complimentje ging geven na dit mooie uh, overgangetje. Nee, ja, uh, niet bewust. Zie je er goed uit. Ik heb niet bewust complimentjes gehad, maar dankjewel. Jij ook. En, en nog iemand een compliment gegeven? Uh, ja, dat doe ik heel vaak, maar ook niet speciaal voor Complimentendag. Wat ga je zometeen doen? Uh, nou, dat vertel ik denk ik over twee minuten. Nou, het nieuws. <laughs> nou, blijf luisteren. Spannend. Ik blijf luisteren. Tot volgende week. Doe doei! De wereld van BNN. BNN. <lacht>